Waar ligt de grens met ontwikkelen. Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet. Moet dat veranderen, vinden jullie? Nou ja, kijk, misschien even de, de, de brug naar Londen maken. Ik, ik, ik vind in Londen bijvoorbeeld de ontwikkeling rond Covent Garden vind ik een super voorbeeld van, mm -hmm. van, van uh, echte duurzame uh, uh, gebiedsontwikkeling. Uh, daar, daar is een, een investeerder en die is gewoon heel langzaam, uh, uh, daar zijn ze al, al tien jaar of langer mee bezig, allemaal pandjes gaan kopen. ...rond dat hele Covent Garden. En, en uh, die heeft uh, de volgende filosofie. Op de A1 winkelstraten hier koop ik de panden. Uh, daar wordt nu al een hoop huur uh, betaald. Uh, daar zit niet zo heel veel stijging meer in. Maar uh, dat is prima uh, uh, top uh, vastgoed. Maar als ik nou de stedelijkundige structuur een beetje ga uh, veranderen... ...en als ik nou sommige winkels niet eens aan één kant alleen een antrege heeft... ...maar ook aan de andere kant... Mm. ...dan ga ik die straatjes die ertussen tussen zitten ook aantrekkelijk maken. Daar wordt nu heel weinig huur betaald, ja. want daar loopt bijna niemand. Um, maar als ik nou zorg dat daar ook mensen gaan lopen, dan kan daar die huur misschien wel keer drie. Mm -hmm. En daar verdient hij zijn geld aan. Mm -hmm. uh, bovendien, uh, uh, straatartiesten zijn hartstikke leuk, maar als je er tien tegelijk op optreden, dan is het een bende. Ja. Dus laten we nou gewoon zorgen dat ik ook de openbare ruimte mag beheren... en dat ik gewoon zorg dat er gewoon... Uh, dan een aan de ene kant van het plein een goede act heeft... en dan vervolgens doen we een goede act aan de andere kant van het plein... dan kan die even switchen en dan doen we er daar weer een. Dan gaat het een beetje managen. En gaat kwaliteit maken. En dan zie je de Apple Store komt er naartoe. Ja, en dan gaat het ineens lopen. Is dat dan een voorbeeld van niet lui beleggen? Nee, dat is absoluut niet lui. Sterker nog, uh, uh, uh, er zat ergens een restaurant... ...en men wil dat restaurant verplaatsen. Dat, dat, dus men heeft dat restaurant... ...die zei, ja, nou ja, dat wil ik niet en moeilijk en dit en dat... ...toen hebben ze gewoon het restaurant gekocht. Dus ze hebben nu gewoon voor een jaar of vier... zijn ze mm -hmm. gewoon restaurateur. Ze hebben daar uh, uh, gewoon... ...het personeel was allemaal gewoon van hun. Hè? Dus uh. een belegger die gewoon een restaurant runt. Uh -huh. En dat moest hij doen omdat hij daarmee de flexibiliteit creëerde... ...om met het restaurant door het gebied heen te kunnen schuiven. Straks als het op zijn plek weer komt... Dat dat wil hij natuurlijk weer vanaf. Ja. Maar dat is een hele actieve rol, want dat zou je in een Nederlandse belegger, nou misschien afgezien van, jullie uh, was er dan wel gek nou, genoeg voor.